In Nieuw-Zeeland zijn er voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Later vandaag maakt het land bekend meer bekend over reisverkeer tussen Nieuw-Zeeland en buurland Australië. Reizen van en naar andere landen noemt premier Ardern voorlopig onwaarschijnlijk. In Nieuw-Zeeland is bij 1137 mensen het coronavirus vastgesteld. 20 mensen zijn aan het virus overleden. Het afgelopen etmaal zijn in de VS 1015 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het laagste aantal in een maand tijd. In de Verenigde Staten zijn nu bijna 69.000 doden geregistreerd... en bij 1,2 miljoen mensen is een besmetting vastgesteld. President Trump dringt er bij de Staten op aan om de maatregelen deels te versoepelen... zodat de economie weer op gang kan komen. In Duitsland wordt waarschijnlijk vanaf 15 mei de Bundesliga weer hervat... De voetbalwedstrijden worden dan wel zonder publiek gespeeld, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen rond Angela Merkel. De Duitse deelstaten zullen volgens die bronnen morgen instemmen met een verdere versoepeling van de coronamaatregelen. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde om middernacht op het 5 mei plein voor Hotel de Wereld. In dat hotel onderhandelden de Duitsers de Duitsers in 1945 met geallieerden over capitulatie. De bevrijdingsfestivals gaan vandaag niet door, maar online zijn wel verschillende activiteiten te volgen. Het weer, veel zon vandaag op bevrijdingsdag, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden en aan zee kan de bewolking wat dikker zijn. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen meer zon en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 We'll Other way to make you see if it takes my heart and soul, you know. me once play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 I'm of I But our love will never die Let me hold you, darling So you won't cry